Dit is Radio 1. 7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Verdreven dictator Baby Doc na kwart eeuw terug in Haiti. Zieke Abiram en zijn moeder mogen in Nederland blijven. En Timo de Bakker uitgeschakeld in Melbourne. Robin Haasen door naar tweede ronde.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 Volgens Leers was de IND niet op de hoogte van het ziekteverloop van de jongen. Abiram's moeder krijgt nu vanwege humanitaire redenen een verblijfsvergunning. Zijn oma krijgt een visum om hem zo snel mogelijk te bezoeken. Abiram was zeven jaar geleden met zijn moeder uit Sri Lanka gevlucht, waar toen een burgeroorlog was.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 De betogers zijn vooral boos over de boete voor te lang studeren. Studenten die meer dan een jaar te lang doen over hun bachelor of mastersopleiding moeten van het kabinet straks 3000 euro per jaar extra betalen. Ook de universiteiten en de hogescholen moeten per student 3000 euro betalen. In Amsterdam is gisteren voor het eerst een homostel in de synagoge getrouwd. De huwelijksluiting was in een synagoge van de liberale Joodse gemeente... Voortaan kunnen homo's stellen in tien synagoges van die gemeente trouwen. Ze krijgen vrijwel dezelfde ceremonie als hetero-stellen. Wereldwijd is het geen primeur. In de Verenigde Staten kunnen homo's in sommige synagoges ook trouwen. In Israël is dat nog niet mogelijk. De parlementsleden van de Ierse Fianna Foyle-partij... beslissen morgen wie de komende tijd premier van Ierland is. Premier Cowen heeft vanwege de heftige kritiek op hem de stemming uitgeschreven. Minister van Buitenlandse Zaken Martin heeft zich opgeworpen als een uitdager. In het voorjaar komen er landelijke verkiezingen. Fianna Foyle is in Ierland al meer dan 20 jaar bijna onafgebroken aan de macht. Maar zou volgens peilingen nu nog maar 10 tot 15 procent van de stemmen krijgen. De populariteit van de regeringspartij is tot een dieptepunt gedaald door de bezuinigingen. Volgens de critici worden de banken ontzien en betalen de belastingbetalers het gelag. Cohen kwam afgelopen week verder onder druk... door onthullingen over zijn innige contacten met bankiers. De toestand van de Amerikaanse politica Gabrielle Giffords is verbeterd. Volgens haar arts is haar toestand niet langer kritiek, maar wel ernstig. Doordat er een buisje in haar luchtpijp is aangebracht... kan ze zelf weer ademen. Een democratische lid van het Huis van Afgevaardigden... werd een week geleden in haar hoofd geschoten. Zes anderen kwamen daarbij om. Twaalf mensen raakten gewond. De film The Social Network is de grote winnaar geworden van de Golden Globe prijzen voor film en televisie. The Social Network gaat over de oprichters van de website Facebook. De film won de prijzen voor beste film, beste regisseur, beste filmscript en beste muziek. De Golden Globe voor beste acteur in de categorie drama ging naar de Brit Colin Firth voor zijn rol in The King's Speech. De beste actrice was Natalie Portman voor haar werk in de film Black Swan. De Golden Globes zijn een van de belangrijkste Amerikaanse film- en televisieprijzen... en een graadmeter voor de Oscars. Op de Australian Open is Timo de Bakker in de eerste ronde uitgeschakeld... door de Fransman Monfils. Hij won de eerste twee sets met 7-6 en 6-2. Maar aan het eind van de derde set kantelde de wedstrijd. De Bakker verloor de set met 7-5 en was daarna met 6-2 en 6-1 kansloos. Robin Haasen slaagde er wel in de tweede ronde te bereiken. Haase won van de Argentijn Berlok in drie sets. Dan is weer nog vanochtend in het hele land bewolkt. In het westen al wat regen en vanmiddag regent het in vrijwel het hele land. Het wordt ongeveer 8 graden. Ook morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen en het wordt dan een graad of 6. WB verkeersinformatie. Het is een normale maandagochtend Er staat nu bij elkaar 75 kilometer file. De meeste van die file staan in de regio's Amsterdam en Utrecht. Wat opvalt zijn twee files na een aanrijding. Dus op de A12 Arnhem richting Utrecht. Daar rijdt het nu langzaam tussen de knopen de Waterberg en Grijswart over 7 kilometer. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en de Randweg Dordrecht 7 kilometer. Dat is een aanrijding waarbij ook een vrachtwagen betrokken is. Tussen knopen de Klaverpolder en de Randweg Dordrecht zijn twee rijstroken dicht. Iedereen heeft iets met Randstad. Net als Johan, bloementransporteur.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 Ga naar vodafone.nl slash business, de Vodafonewinkel, of bel 0800 0500. Start uw iPhone voor. Ons netwerk is er klaar voor. Power to you. Vodafone. Met Hans. Met Suus, even over vandaag. Je zit om 10 uur met Thijs de Jong en dan om elf... De, de Jong? Je... Die flapdrol was zijn proeftijd toch niet doorgekomen? Ja, daar dacht zijn advocaat toch echt anders over.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 Lara Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Het hele weekend hebben we hier op de redactie mensen zitten spitten in de documenten van Wikileaks. U hoort het komend uur wat we hebben gevonden. En we schakelen met Den Haag, want heeft die linkse manifestatie van afgelopen weekend nou een beetje indruk gemaakt? op rechts? hoort u zo meer over. We gaan eerst naar Tunesië. Want dan gaat het nu snel. Verschillende oppositieleiders zijn al tot minister benoemd in de nieuwe overgangsregering. Maar op straat blijft het levensgevaarlijk plunderaars en de geheime politie van de verdreven president Ben Ali die zorgen voor onrust. In de hoofdstad Tunis zit correspondent Nicole Lefevre dat de bevolking nu zelf voor de veiligheid zorgt. Wij geven ons leven voor jou, ons Tunesië roepen de mannen. Ze zijn gewapend met messen, stokken, honkbalknuppels, ijzeren stangen, bijlen. Klaar om de vijand, de aanhangers van de verdreven president, op te vangen. Het is na uren nadat de avondklok is ingegaan. En om de paar honderd meter branden vuurtjes waar de mensen zich aan warmen. Ze staan op straat, trots op hun nieuwe taak als burgerwacht. Laat ze de ex-president maar naar ons toe brengen, roept een man. Nou, deze mensen zouden wel weten wat ze met hem gingen doen. De vrouw van de president wordt zo mogelijk nog meer gehaat dan haar echtgenoot. Ze noemen haar de kapster, want dat was het beroep dat ze in het verleden uitoefende. Ze zijn allemaal vijanden van Tunesië. De kapster, haar familie, de president. Ze hebben ons geld gestolen, onze huizen verbrand. Ze sturen mensen op ons af om ons af te slachten. We zijn hier om de vlag van Tunesië te beschermen. 's Morgens vroeg, een paar winkels gaan weer open vandaag. Nou, veel hebben ze niet. En mensen staan geduldig in de rij. Vier dagen zijn de winkels niet bevoorraad, zegt de man. Vandaar dat er gebrek is aan alles. Maar de resten van de veldslag die hier is geleverd zijn nog overal te zien. Glas op straat, uitgebrande autovrakken en een zwart geblakerd pand. Nou, hier was een bank die werd geleid door een van de familieleden van de, de presidentsvrouw. En de mensen die hebben hun woede gekoeld op de bezittingen van de presidentiële familie. Nou, en dat, dat zijn er nogal wat. Een groepje vrienden zit bij een koffiehuis en een van hen is Annie. Ik heb meegedaan aan de protesten, zegt hij. Wij allemaal voor de vrijheid van ons land. We zijn trots en zijn een voorbeeld voor de Arabische wereld. Voor hun zal deze dag ook komen. Honderden meters vielen voor een tankstation. Mensen staan in de rij voor de benzine. 45 minuten wachten een echtpaar familie Mille leeftijd nu al. De situatie zal wel niet zo blijven. Het zal wel veranderen in een paar dagen, zegt de man. Maar de vrouw is minder positief. Als we onze wensen en de werkelijkheid vergelijken... Ja, dan is de werkelijkheid niet echt hoopgevend. De situatie is niet best. krijgt gelijk, een paar uur later. Vuurgewechten bij een ministerie en bij het kantoor van een oppositiepartij. Op meer plekken wordt geschoten. De revolutie is geslaagd, maar het gehoopte resultaat nog niet behaald. De reportage hoort u van Nicole Lafay voor onze correspondent op het ogenblik in Tunis. Na acht uur hoort u haar, dan spreken we met haar over de laatste ontwikkelingen in Tunesië. Twaalf minuten over, zeven is het. Het was een bijzondere dienst gisteren in een synagoge in Amsterdam. Want er trouwden twee mannen. Het was het eerste homohuwelijk in een synagoge. En deze dienst werd geleid door rabbijn Menno ten Brink... van de Amsterdamse Liberale Joodse Gemeente. Meneer ten Brink, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe was deze dienst? Ja, het was een uh, hele mooie dienst. Overigens moet ik erbij zetten dat er twee rabbijnen dienst hebben geleid. Rabijn Tamara Denima was mijn collega tijdens die dienst. Mm -hmm. Dus hebben we hebben dat samen gedaan. En u zegt het was een, een prachtige dienst. Waarom juist prachtig? Nou, Prachtig is het altijd als mensen trouwen met elkaar. Als ze het geluk met elkaar uh, bezegelen onder de groep A, met het huwelijksbaldakijn. Het was daarbij een uh, ja, prachtige gelegenheid. Omdat het de eerste keer was bij ons in de synagoge dat, uh, uh, dat twee mannen met elkaar getrouwd zijn. Is het een probleem meneer ten Brink uh, om twee mannen te trouwen in een synagoge? Nou, na gisteren kan ik zeggen, dat is geen enkel probleem. <laughs> en voor gisteren? Dacht voor... u het dan wel? Nou, het is een, uh, een, een ja, situatie die je natuurlijk uit en te na moet bespreken met elkaar. We hebben daar toch best lang over gedaan. In de eerste plaats is er, zijn, er, zijn er besprekingen geweest binnen het college van rabbijnen van de liberaal-joodse gemeenten. En uh, naar aanleiding van die uitkomst daarvan, waarvan de grote meerderheid zei, nou, wij willen dit gaan doen... Um, ...zijn de besturen van de negen liberaal-Joodse gemeenten in de tijd... ...nu zijn er inmiddels tien gehoorden trouwens... Uh, ...zijn geïnformeerd en geraadpleegd en unaniem heeft men gezegd... ...wij willen dit in de toekomst inderdaad gaan doen. En heeft u dat ook nog moeten overleggen met uh, bijvoorbeeld het opperrabbinaat van Israël? Nee, nee, nee, want uh, de liberaal-Joodse gemeenten staan helemaal los van het opperrabbinaat... staan helemaal los van de orthodoxe gemeenten. Uh, het opperrabbinaat in Israël is orthodox... En daar hebben, wij, uh, daar hebben wij op zich uh, niets mee te maken. maken. Ze hebben ook niet van zich laten horen? Nee, wij hebben niets gehoord. Nee. Kunt... Ook niet van de orthodoxe gemeenten hier in Nederland. Maar kunt u daar wel problemen mee krijgen? Nee, absoluut niet. Want huh? wij zijn als liberaal-Joodse gemeente... die, die uh, hangen onder het verbond voor progressief jodendom in Nederland... Uh, zijn wij een onafhankelijke organisatie. Wij zijn wel lid van de World Union for Progressive Judaism. Dat is onze wereldorganisatie. Maar ja, dat is een aparte organisatie waar 1,8 miljoen Joden lid van zijn. Uh, dus ja, je kunt begrijpen dat dat een uh, vrij zelfstandige organisatie is. En degene die daar, die we, waar we wel mee te maken hebben, dat zijn de onafhankelijke gemeenten. Die zijn autonoom. En de rabbijnen zijn autonoom in de gemeenten okay. om zo'n huwelijk al dan niet te sluiten. Het is een landelijke primeur in de synagoge. Is het ook een wereldprimeur of heeft dat alles plaatsgevonden? Nee, het is geen wereldprimeur. Wij lopen wat dat betreft wat achter in Nederland. Uh, het, in, in de Verenigde Staten zijn er uh, nou ja, heel wat discussies geweest de afgelopen decennia en zo'n vijf, nou, vijf jaar geleden denk ik uh, is er besloten in de conservatieve beweging. Dat is een beweging die tussen orthodoxie en liberaal jodendom instaat mm -hmm. en de liberaal joodse beweging zou ik maar zeggen. Uh, is er besloten dat het, uh, dat het mogelijk is? Is er, net... veel, is er veel vraag naar? Uh, op dit moment is er nog niet veel vraag naar. Uh, ik heb één of twee keer in, de, in het verleden wel moeten zeggen... helaas, wij doen dat niet. Ja. Um, maar ja je hebt toch kans dat er uh, vanaf gisteren wat meer vraag naar komt. We zijn erg benieuwd. Rabijn Menno Tempering, dank dat u ons even wilde vertellen... over de dienst van gisteren. Ja, graag van De graag Amsterdamse liberale Joodse gemeente... over het uh, allereerste homohuwelijk in een uh, Joodse synagoge. Het Front National in Frankrijk heeft een nieuwe leider met een vertrouwde naam, Le Pen. Bij de AWB voor de verkeersinformatie zit Jolanda van der Velden. Een probleem op de op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar staat tussen knopen zon, zil in de randweg Dordrecht, 10 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding met drie vrachtwagens. O. Het is gelukkig allemaal blikschade, is me verteld. Maar wel dat twee... gaat duren. Ja, dat gaat nou een uurtje, schatten ze ongeveer. <laughs> Twee reisschokken zijn er dicht. Uh, om die file te omzeilen en je bent op weg naar Rotterdam... kan je het beste omrijden via de Haringvlietbrug. Over de A17, A59, A29. Verder bij elkaar zo'n 85 kilometer files vrij normaal voor dit tijdstip. Uh, een aanrijding nog op de A7 Hoornzaandam. Bij Purmerend 3 kilometer, daar is de rechte reisschok dicht. En de aanrijding op de A12 Arnhem richting Utrecht. Bij knopend grijs wordt nu 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 16 minuten over 7. Het moest vooral geen zure bijeenkomst worden... maar een optimistisch geluid tegen de regering. De PvdA organiseerde gisteren een manifestatie met het motto... een ander Nederland. Ook de GroenLinks- en SP-leiders waren erbij. Net als een hoop maatschappelijke organisaties. Een verregaande linkse samenwerking. Er wordt al veel over gepraat, maar die kwam er in de brakke grond... nog niet helemaal uit. Verslaggever Marcel Bril liep er rond. Bij aankomsten bij de brakke grond wordt de bezoeker van de manifestatie getrakteerd op een optreden van een in ieder geval enthousiast blazersensemble. En eenmaal binnen wordt er permanent gediscussieerd over de vraag: hoe moet zo'n ander Nederland er dan uitzien? Wat moet er anders? Een eensluidend antwoord op die vraag is dan niet zo makkelijk. Wat het meest belangrijke is, is dat we, we toch moeten verbroederen. Zeg maar. We moeten eigenlijk het feit accepteren dat we hier allemaal samen zijn. en We zijn allemaal van de wereld. en Het is allemaal één en samen zijn we erin beland en dan kunnen we ook samen weer eruit komen. Dus. Ik zou graag willen dat uh, mensen die nu willen studeren dat ook kunnen doen zonder dat ze daarbij zo'n grote schuld opbouwen Dat ze eigenlijk uh, jaren bezig zijn om je af te betalen. Dat wij de marktwerking op heel veel terreinen, vooral de publieke sector, weten terug te dringen zodat wij weer de posterijen, de spoorwegen, het bankwezen en dergelijke in eigen handen krijgen. Mevrouw Stap, de fractievoorzitter van GroenLinks. Nu wordt er vaak gezegd dat de oppositie is te verdeeld is om een machtsblok te vormen richting de coalitie. Denkt u dat dat na vandaag anders is? Nou, ik denk dat we het afgelopen jaar al hebben gezien op een aantal thema's dat het anders is. Alleen heeft de oppositie helaas geen meerderheid. Dus daarom zijn die verkiezingen op 2 maart zo belangrijk. Graag weer applaus voor Job Cohen. Vrienden, wat geweldig om dit hele gezelschap hier bij elkaar te zien. Wat een dag. Geweldig. Voorstelam, Tweede Kamerlid van D66. Voelt u zich een beetje thuis in dit linkse bolwerk? <laughs> uh, nou, wij hebben besloten om geen deel te nemen aan de organisatie of aan uh, het programma. En dat doen we natuurlijk met de reden. We zijn voor samenwerken met elke partij. Maar uh, samen klonteren, zoals het toch een beetje een oproepen is... daar zien we niet zoveel in. Uh, maar we zijn uitgenodigd. Dus uh, het lijkt mij uh, goed om uh, D66 te vertegenwoordigen. Heeft u het naar nou uw zin? Ja, ik vind het leuk. Ten eerste die linkse jongens allemaal bij elkaar. Jongens en meisjes, dat zijn mijn partijgenoten. Mensen die net als ik denken en doen. Vindt u het ook een nuttige bijeenkomst? Ja, ik denk het wel. Al is het alleen maar als manifestatie naar uh, die bral die uh, er tegenwoordig zit. Met die bralde bedoelt u de heer Rutte? Onder andere, ja. Het is toch een korballetje. En het staat toch te brallen. Het is toch helemaal niks komen niks. Maar heeft dan zo'n bijeenkomst wel zin om daar tegen te demonstreren? Nee, maar ik hoor wat anders hier. Hier hoor ik inhoud. En ik zie mensen met inhoud. Maar dat doet me deugd. Inhoud. Joost Vullings, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Politiek redacteur. te de Den Haag, was je ook zo onder de indruk van de inhoud gisteren? Nou, werd, nou, ik moet zeggen, de speeches van de drie politieke <laughs> leiders niet die waren lang. niet zeer inhoudelijk. Die waren vooral uh, bedoeld om een, om een goed optimistisch uh, gevoel uh, neer te zetten. Van we gaan meer samenwerken. En nou ja, goed uh, uh, Nederland moet progressiever worden. Vooruitgang, optimisme, dat waren de kernwoorden. Die waren niet zo inhoudelijk, maar daaromheen waren veel andere debatten en die waren wel veel inhoudelijker. Yeah. Dat is natuurlijk reuze gezellig allemaal samen. Um, is het gelukt om, want dat wilden ze graag, eenheid uit te stralen en um, ja, echt een alternatief te tonen voor het rechtse kabinet? Nou ja, het is wel gelukt om, om deze dag dan, dan eenheid uh, uit te stralen. Zoals Emiel Roemer zei, we moeten kijken naar de overeenkomsten en niet de verschillen. Uh, kijk, het is natuurlijk al zo dat de linkse partijen in de Tweede Kamer al veel samenwerken. Maar goed, die samenwerking kan veel beter. En, en dat is kennelijk de ambities. Nou, dan moeten ze dat vooral gaan doen. En als ze verstandig zijn, stoppen ze dan met praten mm -hmm. over samenwerking. Want samenwerking is iets wat je natuurlijk gewoon moet doen en niet al te veel over moet praten. Maar goed. Uh, dat gaan ze doen, meer samenwerken. Over fusies en andere um, stappen, nou dat gaat iedereen te ver. Daar werd gisteren absoluut niet over gesproken. Maar het is natuurlijk wel, uh, wel een, een gevoelig moment om nu meer te gaan samenwerken. Want we staan aan de vooravond van een verkiezingscampagne. En wat doe je in een verkiezingscampagne? Ja, dan ga je juist de verschillen benadrukken. Dus je zal zien dat die linkse partijen als houden vooral de verschillen zullen benadrukken ten opzichte van rechts. Maar onderling de verschillen uh, ja, benadrukken, dat moeten ze dan maar eventjes niet doen als je meer eenheid wilt uh, uitschapen. En Joost, we staan aan de vooravond uh, van een beslissing... over een Nederlandse missie naar Kunduz in Afghanistan. Politieke realiteit gebiedt nu dat die linkse partijen... stelling moeten gaan nemen. Ze zijn ervoor of ze zijn er tegen. Er is verdeeldheid. Hoe gaan ze daarmee om? Hoe zit dat in de weg? Nou, dat vinden ze inderdaad zeer vervelend, want dat vringt ergens. Dat stonden ze gisteren allemaal huls om gezellig te roepen... we gaan samen optrekken. Maar het politieke thema van dit moment de missie naar Goendoes, daarover zijn ze het met elkaar oneens. Dus je merkt ook eigenlijk dat dat, dat links gewoon van deze discussie af wil... Ook, ook een belang heeft dat er snel een besluit uh, genomen wordt. En uh, wat je ook ziet is dat oppositievoeren tegen een minderheidskabinet... heeft zo zijn eigen dynamiek. En dat is niet altijd even gemakkelijk, want soms komt het kabinet op je af... van wil je ons steunen om bepaalde plannen mogelijk te maken. En dat biedt je als oppositiepartij de kans om, om eisen te stellen... en daardoor kan je eigen plannen realiseren... Dat is een voordeel. Maar ja, het heeft ook een keerzijde. En, en dat is dat je als oppositie op zo'n moment uit elkaar gespeeld wordt... of dat je eigenlijk jezelf uit elkaar speelt. En daardoor krijg je het beeld van een verdeelde oppositie. Ja, en dat vindt de Rutte en de zijde natuurlijk helemaal niet erg. Nee, dat, is, dat maakt het werk wel makkelijk voor hem. Hè? Ja. Zaterdag had natuurlijk de bijeenkomst van GroenLinks over Afghanistan. Het advies luiden aan de fractie niet doen. Wat zitten GroenLinksers nou zo dwars aan die missie? Ja, de missie is eigenlijk te groen. Dus te veel militairen uh, op de grond, te veel NAVO. Uh, ze zeggen van ja, we gaan wel agenten opleiden... maar die agenten dat zijn eigenlijk halve militairen. Dus kortom, dat, dat zit ze allemaal niet lekker. Daarnaast vinden ze het ook nog eigenlijk te onveilig. En die tegenstand was ook echt groot. Hè? Het was een partijraad van GroenLinks. Dat is een adviesorgaan van, van, van, van de partijtop. Uh, Echt, er waren maar slechts enkele mensen die zeiden... ja, we moeten daar wel naartoe gaan. Dus het, het was echt wel een overweldigende tegenstand. En sommige mensen waren ook ik zeggen, best wel emotioneel. Die zeiden van, nou ja, als de fractie echt gaat instemmen... dan voorzie ik dat er een opstand uitbreekt bij mij in de afdeling. Dus het was wat dat betreft wel een, een pittig geluid... dat de partijtop uh, Jolanda Sap, de kerstverse fractievoorzitter... Zeggen, voor haar kiezen kreeg. Maar goed, uiteindelijk mag de fractie zelf beslissen. Uh, en, maar ja, het ja zeggen voor Jolanda Sap tegen deze missie... dat is ernaar. Daar zaterdag niet gemakkelijker op geworden. Nee, en stel dat ze dan inderdaad dat ja niet gaat zeggen. Eh, dreigt er dan de eerste gevoelige nederlaag voor Rutte? Ja, zeker. Uh, kijk, Rutte herhaalde gisteren nog wel eens in het tv-programma Buitenhof... dat hij ook zijn best gaat doen om de, de al verklaarde tegenstanders... PVV, PvdA en SP uh, gaat overhalen, dat hij een poging gaat doen. Maar ja, als we het dan toch over missies hebben, dan, dan is dat een kansloze. En, maar goed, als uh, GroenLinks tegenstemt... en dan is het dus geen meerderheid in de Tweede Kamer voor zijn missie... dan wordt het wel heel interessant wat het kabinet gaat doen. Want formeel gezien hebben ze geen toestemming nodig van de Tweede Kamer. Dus het kabinet zou alsnog kunnen besluiten de missie toch door te laten gaan. Hmm. Zou je dat logisch lijken? Want vorige die drongen altijd aan om een zou, brede dat zou steun uit... en niet een dat... krappe meerderheid zelfs, een brede ja. meerderheid. Het zou heel uitzonderlijk zijn. Ik zie het zelf niet zo heel snel gebeuren, maar we hebben de laatste jaren in Den Haag wel meer dingen gezien waarvan iedereen altijd dacht, dat is niet het gebruik in Nederland en toen gebeurde het toch. Nou, dat lijkt mij uh, afwachten en dat wordt dan nog spannend. Joost Vullings vanuit Den Haag hoort u. En vanuit Den Haag gaan wij door naar Utrecht. Daar wordt vandaag, Mark Robin Visser, als het goed is, heel hard gezerd, gewerkt, gestudeerd. Nou ja, het werken moet nog wel beginnen, uh, Max Patelski. Maar de mensen die druppen hier nu binnen, wij zijn uh, nu in jouw schoolgebouw terechtgekomen. Waar zijn we hier? We zijn hier bij Bestuur en Organisatiewetenschap in het centrum van Utrecht. Ja. En de studenten komen hier nu binnen met tassen. Met allemaal eh, zitten ook eh, zeg, slaapzak zie ja, ik hierin. Scheerspullen zie ik, deodorant. Ja, ja, ja we zijn helemaal voorbereid. Uh, tandenborstels zijn er ook. En uh, ja, we willen natuurlijk wel uh, hier 24 uur aan de gang gaan. Daar horen ook slaapzakken bij. Ik sprak net een student die zei... Uh, ik heb zelfs een extra telefoon meegenomen... want je moet wel bereikbaar blijven. Klopt. Ja. Ja. Stel je voor dat je niet bereikbaar bent. Ja, dat is uh, belangrijk voor een student van de 21steel. Maar in een collegezaal wordt toch niet uh, getelefoneerd? Jee, maar in de, in de... dat hoort toch niet zo? Nou ja, goed, je mag daar best wel ook een beetje discussiëren over op Twitter natuurlijk. Dat gebeurt voor mij ook al in de Tweede Kamer. Dus uh, dat doen we hier natuurlijk ook. En dan wel over relevante onderwerpen misschien wel. Ja. Dus uh, ja, bereikbaarheid wordt er zeker bij en het social media helemaal. Ja. Uh, jij studeert bedrijfs- en organisatie. Bestuur- en organisatie, ja. En, organisatie. Ja, ja, ja. en uh, jij bent de grote uh, organisator achter deze uh, marathon... die hier in Utrecht gaat uh, beginnen. Het is al in het nieuws, hè, in het nieuwsoverzicht. En op Teletext staat het ook al. Dat ligt wel een bepaalde druk op jou. Mm -hmm. Ja, ja, nu moet, nu moet je, moet je wel... Neerzetten. Ja, nee, dat is ook zo. Maar uh, dat ligt vooral in handen natuurlijk van de hoogleraar... en alle mensen die we hebben gevraagd om een bijdrage te leveren. En ik, ja, ik twijfel er helemaal niet aan dat die een prachtig verhaal gaan neerzetten... dat we echt kunnen laten zien waar het hoger onderwijs toe in staat is. Ja. ja. En het gaat natuurlijk over de bezuiniging. Ik denk het toch nog even goed om even kort neer te zeggen waar het over gaat. De boete die je krijgt als je te lang studeert. Ja, en daarnaast ook een boete voor universiteiten. 3000 euro voor een student en 3000 euro voor een universiteit als je te lang studeert. Ja, dat gaat gewoon direct van het onderwijs af. Dat wil zeggen dat je niet meer in werkcolleges zit met 30 studenten, maar met 200. Dat kan betekenen dat je geen hoogleraar meer voor de klas hebt staan, maar een student. En dat zijn echt dingen die gewoon ja, echt ons onderwijs gaan. Dus los van dat dit een mooi feestje wordt, gaat het ook echt over, over een hele serieuze zaak. Ja. Het actiecentrum komt geloof ik daar, hè? wat is ja. dat? In uh, de bibliotheek, uh, daar komt ons actiecentrum met uh, nou ja, laptops uh, aan andere dingen. Zodat we, inderdaad, ja, we hadden het net al over communiceren met de buitenwereld. Ja. Uh, dat we dat kunnen blijven doen. En we gaan ook livestreamen overigens, dus je kunt ook uh, thuis meekijken. Het zijn ontzettend moderne studenten, dames en heren. Het feit dat wij hier in het gebouw van de universiteit zijn... en die bibliotheek gaan gebruiken, betekent... dat de universiteit en de hogeschool hier in Utrecht jullie ook faciliteren. Ja, ja. ik moet ook zeggen, hè, als we het dan hebben over uh, reclame maken... dat hebben ze heel goed gedaan. Ze hebben ons echt we staan achter jullie. Ze staan helemaal achter ons. en Ze komen ook uh, allemaal langs. Dus de uh, collegevoorzitter van de hogeschool en de universiteit komen langs. En dat is heel erg fijn, dat uh, waarderen we ook heel erg. Want uh, dankzij hun uh, kunnen we dit doen. En zo zou je toch ook kunnen zeggen dat zich zo langs een vrij breed front begint te ja. ontwikkelen tegen die bezuiniging ja. in het onderwijs. En dat proberen we ook te laten zien. Hè? Dat instellingen, hoogleraren, docenten, studenten samen... laten zien waar het hoger onderwijs toe in staat is. wat we kunnen neerzetten. Wat onze meerwaarde is voor de samenleving. En uh, ja, dat laten we zien. En daarom is het goed dat we dat niet alleen als studenten doen... maar dat we dat met z'n allen doen en samen doen. Max Patelski. Nou, we gaan het actiecentrum inrichten. Hè? Ja, de laptops doen. uitpakken. Ja. Ja. En de slaapzakjes ja, de slaap. hebben we voorlopig niet nodig. Nee, nog anders. <laughs> Tot later. Mark Robin Visser vanuit Utrecht... waar vandaag actie gevoerd wordt door de studenten. Dat doen ze vooral door hard te studeren. Na het journaal van half acht hoort u meer over de Wikileaks-documenten. Dus u wilt goedkoper vliegen dan met... Ja, ja. Oké. Okay. Ja, veel succes. <laughs>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 Zieke Abiram mag blijven, zegt Leers en baby Doc onverwacht terug in Haiti. Het is half acht, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De achtjarige ongeneeslijk zieke Abiram uit Sri Lanka en zijn moeder mogen in Nederland blijven. Minister Leers heeft dat besloten. Abiram heeft door een hersentumor mogelijk nog maar korte leven. Zijn school in Almelo had dringend gevraagd om de jongen en zijn moeder een verblijfsvergunning te geven. Ze waren zeven jaar geleden uit Sri Lanka gevlucht, waar toen een burgeroorlog was.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 Duvaliers vriendin, die hem vergezelde... noemde de grote opkomst op de luchthaven emotioneel, zeker omdat er geen rugbaarheid was gegeven aan hun terugkeer. Rien n'était prévu, is une visite très simple, tout Duvaliers terugkeer naar Haiti is niet zonder risico voor hem. Hij kan er worden vervolgd voor onder meer corruptie. In Amsterdam is gisteren voor het eerst een homostel in de synagoge getrouwd. De rabbijn van de synagoge van de liberale Joodse gemeente geeft toe dat er vooraf lang over is gesproken. In de eerste plaats zijn er besprekingen geweest binnen het college van rabbijnen van de liberaal Joodse gemeenten. En de grote meerderheid zei, nou wij willen dit gaan doen. Um, zijn de besturen geïnformeerd en geraadpleegd en unaniem heeft men gezegd.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 De toestand van de Amerikaanse politicus Gabrielle Giffords is verbeterd. Volgens haar artsen is haar toestand niet langer kritiek, maar wel ernstig. Doordat er een buisje in haar luchtpijp is aangebracht, kan ze zelf weer adem. Een lokaal nieuwsstation uit Tucson in Arizona maakte het nieuws bekend. Good evening Arizona. I'm Marissa Wingate. Emotions ran high today in Tucson. Doctors said Giffords is able to breathe on her own without a ventilator. This morning she underwent a procedure to insert a tracheotomy tube in her windpipe to protect her airway and free her from that ventilator. Giffords is een democratisch lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Een week geleden werd ze in het hoofd geschoten. En dan de uitreiking van de Golden Globes, waar de favoriet de prijs voor beste film in de wacht sleepte. De Golden Globe goes to Social Network. Golden Globe voor Beste Film gaat dit jaar dus naar Social Network. Die film gaat over de oprichters van de website Facebook. En die film won ook de prijzen voor beste regisseur, beste filmscript en beste muziek. Die Golden Globe zijn een van de belangrijkste Amerikaanse film- en televisieprijzen en gelden als graadmeter voor de Oscars. Op de Australian Open is Timo de Bakker in de eerste ronde uitgeschakeld door de Fransman Monfils. Hij won de eerste twee sets. Maar aan het eind van de derde set kantelde de wedstrijd. En Robin Haase bereikte de tweede ronde wel. Hij won van de Argentijn Berlok in drie sets. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online. Terwijl de rivieren moeite hebben het overtollige water te verwerken, wordt er vandaag boven Nederland weer wat regen verwacht. Vanochtend is het zwaar tot geel bewolkt en heeft vooral de noordwestelijke helft van het land met lichte regen of motregen te maken. In de loop van de ochtend breidt de neerslag zich over het land uit en vanmiddag regent het op de meeste plaatsen. De temperatuur blijft in de middag op gemiddelde graad of 7 steken bij een matige zuidwestenwind. Gedurende de avond wordt het geleidelijk minder regenachtig en zijn er ook een aantal droge perioden. De nacht verloopt bewolkt en licht regenachtig bij minima tussen 2 en 5 graden. De 2 is voor het noorden van het land. De verwachting voor morgen is nog wat onzeker, omdat de koers van een depressie door verschillende weermodellen verschillend wordt berekend. Het zuiden van het land moet sowieso met bewolking en regen rekening houden. In het noorden kan het meevallen met de regen. De temperatuur ligt morgen op een graad of 7 bij een naar het noordwesten draaiende wind. Daarna wordt het droger en daalt de temperatuur naar normale waarde voor half januari. ANWB Verkeersinformatie. Lange file op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar staat tussen knopen Zonzeel en de randweg Dordrecht 13 kilometer. Komt door een aanrijding met drie vrachtwagens. Tussen knopen Klaverpolder en randweg Dordrecht zijn twee reisroken dicht. Verkeer richting Rotterdam kan het beste omrijden vanaf knooppunt Klaverpolder... en dan via de Haringvlietbrug rijden. Verder is het een vrij normale ochtendspits. De meeste vertraging in de regio Utrecht. Bij elkaar 132 kilometer file. Wat verder opvalt is de A15, Europort Rotterdam... tussen Spijkenissen en Hoogvliet 2 kilometer. Dat is ook een aanreding bij de Botlektunnel zijn twee rijschokken dicht. En ook een aanreding op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bafel en Gorde staat 8 kilometer. Tussen Gilzen en Gorde is de linker dicht.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. Daar vindt u ook de cables, de ambtsberichten van de Amerikaanse ambassade in Den Haag richting Verenigde Staten... die de NOS in handen heeft en die weer druk zitten te lezen. Wat we al hebben gelezen vindt u inderdaad op onze website. En u hoort er zo dadelijk meer over. Eerst maar eens even naar Frankrijk. Want daar heeft het extreemrechtse Front National een nieuwe leider. Marine Le Pen. Inderdaad, de dochter van Jean-Marie Le Pen, die de partij 38 jaar lang leidde. Marine Le Pen moet het Front National een nieuw imago geven. Ze is uh, moderner, maar ook fel tegen wat zij noemt de islamisering van Frankrijk. Correspondent Frank Renaud was bij het partijcongres van het Front National. Voici donc les résultats de l'élection à la présidence. Marine Le Pen, 11.546, soit 67,65%. Marine Le Pen is elue president du Front National. Vader Jean-Marie Le Pen maakt het bekend. Zijn eigen dochter Marine Le Pen, 40 jaar jonger, wordt de nieuwe voorzitter van het extreme-rechtse Front National in Frankrijk. Alors, avez-vous des questions? Marine Le Pen houdt een korte toespraak voor de pers. Non mais je amené, évidemment, euh, évidemment euh, très. En ze zegt, ja, natuurlijk: uh, neem ik de adviezen die mijn vader me zal geven heel serieus. Want hij heeft natuurlijk wel 40 jaar de partij geleid. Eh bien, il y a tout à craindre, bien sûr, d'une diffusion van deze troubles. Over de situatie in Tunesië zegt Marine Le Pen bezorgd te zijn. Want, zegt ze, de onrust in Tunesië kan zich uitbreiden naar andere landen in Noord-Afrika. Met alle gevolgen van dien En vooral dan met als gevolg dat de migratie opnieuw op gang komt, zegt ze, naar Europa, naar Frankrijk. Van mensen uit Noord-Afrika die die landen daar ontvluchten en dus naar Frankrijk komen. Maar wat vinden de leden van het Front Nationaal van Marine Le Pen, de nieuwe voorzitter? Ze génération, euh, étape du Front National. Het is een nieuwe verpersoonlijking van een modern Front National, zegt hij. Het is een vrouw, important. is belangrijk. Een vrouw ook, dus belangrijk. Waarom? Het is het parachèvement de la politiek. politique. Et gelijkheid tussen man en vrouw ook in onze partij belangrijk. Het is een vrouw, jeune, euh, brillante. Euh, Communicante, jong, slim, zal goed communiceren, charismatiek. En ze heeft veel charisma. Oui, ja, ik denk en dat ze 40... een jonge dynamiek aan het partij gaat geven. Ze is 42, 42 jaar, dus nog niet heel oud. Ik denk dat er veel mensen zich herkennen in haar ook. Voilà. Steven van Hauwaert, politicoloog, Vlaams, maar ook aanwezig op dit congres van het Front Nationaal. Want u werkt bij het politiek onderzoeksinstituut Cevipov in Parijs. Profiteert Marine Le Pen nou van de anti islamstemming die eigenlijk in heel Europa heerst, ook in Nederland? Niet tegenstaande dat ik de partij niet in dezelfde categorie wil plaatsen als de partij van Geert Wilders in, in Nederland. Ik denk dat er toch nog altijd een duidelijk verschil is tussen de twee partijen. Zij zeggen hier wel anti-islam, maar de, ze hebben nog altijd betrekking op het gehele immigrantencompartiment van de bevolking. Waartegen dat Geert Wilders zich echt specifiek uh, focust op, op dat uh, anti-islam... Uh. Dus het is wel duidelijk dat zij dat ook gebruiken, maar de vraag is of zij het echt... Zoals Gerard Wilders het bedoelt, ook zo bedoelen. En, en daar ben ik niet zo zeker van. Ik denk dat het meer een iets populistischer standpunt is om toch de stemmen te trekken en om in te spelen op uh, de actualiteit. Het feit dat er hier veel minaretten, moskeeën enzovoort worden gebouwd. Ik denk dat ze gisteren zeiden iets van een 2000 hier in Frankrijk. Uh, dus ik denk dat ze gewoon inspelen op wat op deze moment onder de bevolking leeft. Dat was politieke onderzoeker Steven Houwaard op het eind... in een bijdrage van onze correspondent Frank Genoud. De presidentsverkiezingen in Frankrijk, die laten nog even op zich wachten... over anderhalf jaar zijn ze. Als de verkiezingen nu zouden worden gehouden... dan zou Marine Le Pen met 17 van de stemmen als derde eindigen. Blijkt uit de peilingen. Tom van Teck, goedemorgen. Een goedemorgen. We beleefden het afgelopen weekend het weekend van de short track, twee keer ja. goud op de achtervolging, maar individueel, toch niet onbelangrijk, leverde dat nou op wat we gehoopt hadden? Nou, niet helemaal, er was zelfs wel op iets hogere klasseringen gehoopt, bij de vrouwen in ieder geval wel één of twee mensen zelfs in die afsluitende drie kilometer finale, dat lukte niet, ook geen individuele medailles. En bij de mannen was er hier en daar ook op iets meer gerekend, uiteindelijk deed Shinky Knecht, dat is toch wel een beetje echt de aanvoerder van het short track het goed, hij kwam op twee afstanden in de medailles en uiteindelijk een derde plaats in het individuele eindklassement. Dus uh, dat, daar, zat het, daar bleef het een beetje om uh, hangen, zeg maar. De stemming zat er ook niet helemaal in. Maar goed, toen kwamen die twee aflossingen inderdaad tot slot. De, de ploegenrit, een prachtig uh, spectaculair onderdeel waarin je met z'n vieren voortdurend uh, elkaar weer uh, op gang duwt. En daarin was Nederland uh, zowel bij de vrouwen als bij de mannen uh, ja, toch echt de sterkste. En uh, ja, dat doet hoop gloren. Europa is lang niet het sterkste continent met deze sport, maar uh, de bondscoach... Groen Otter zei het ook mooi, je moet wel eens eerst eens een keer winnen... voor je überhaupt weet wat dat is. Dus het geeft veel energie in dat lange Olympische traject. Er kwam ook redelijk wat publiek op af. Uh, het was ook echt uh, heel enthousiast. Dus ik denk dat ze alles met elkaar heel uh, tevreden mogen zijn. En ook weten dat er nog heel, heel veel werk gloort... voor de, voor de echte wereldtop zeg maar, uh, binnen bereik is. Wij gaan nog even naar het voetbal, Tom. Want um, er zou interesse zijn voor Van Nistrooy ja. uit Spanje bij uh, Real Madrid. Dat hangt al dagen boven de markt. Zou, ja. zou het kunnen dat hij op z'n oude dag nog teruggaat? Nou ja, het zou natuurlijk van fantastisch voor hem zijn. Uh, Real Madrid zoekt een doelpunt te maken. Van Nistelrooy heeft gezegd ik wil voor niemand weg uit Hamburg. Alleen voor Real Madrid. Nou. Alleen Hamburg zei, ja, ja, dat snap ik ook wel. We willen we wil niet. niet naar Real Madrid. Maar Hamburg zegt dat willen we niet. Want we hebben ook allemaal blessures. We kunnen hem niet missen. Dit weekend scoorde Van Nistelrooy één keer winnen tegen Schalke. Real speelde heel armetierig 1-1 tegen Almeria. En uiteindelijk gaat het meestal om geld dit soort zaken. Dit soort principes blijken te koop te zijn. Dus als Madrid nou weer wat meer met de buidel rammelt, dan zal in Hamburg misschien ook een moment ontstaan dat ze toch zeggen, nou ja dan moeten we maar laten gaan, zeker als hij het zelf ook wil. Dus dat wordt nog even touwtrekken, maar als een speler het echt zelf zo aangeeft, het echt zelf wil en het zou voor hem nogmaals fantastisch zijn verrassend vind ik het overigens wel hoor, want ze hebben bijvoorbeeld Ben Zema daar nog maar die maakte weinig goals, vinden ze dus, maar goed, eh, dan zou het zomaar kunnen fantastische bekroning van Van Nistelrooy. maar het hangt er inderdaad al een aantal dagen om en het hangt er ook eh, vanaf wat Hamburg uiteindelijk wil, ja. Nou. Die wil het voorlopig niet, Voorlopig kan niet, ik je meedelen. Nee, dat is duidelijk. <laughs> Hakken in het zand, ik weet niet. Maar goed, als er geld komt, je zegt het al. Dan die andere spits, stuk jonger van Ajax, Suarez, Liverpool ja. zou interesse hebben. Ja, ook Liverpool gisteren weer 2-2 uh, spelen, staat slecht in de Premier League, uh, wil wat. Uh, Suarez zou overigens 30 miljoen waard zijn geweest vlak na de WK en dat zou gehalveerd zijn tot 15 nu. Uh, voor Ajax ja, is ook elke euro uh, binnen te slepen, dus wat dat betreft zullen die niet heel onwelwillend zijn. Suarez zelf uh, heel, heeft aangegeven ook wel eventueel weg te willen uit Amsterdam, dus ook dat zal wel spannend worden, onderhandelingspositie. Liverpool zwemt ook niet meer in het geld hoor, maar dit soort bedragen kunnen ze altijd nog wel ophoesten, een beetje onder druk. Dus het kan er zomaar van komen dat de voorlopig geschorste zoeres voor de competitie, voordat hij überhaupt nog speelt voor Ajax, vertrokken is richting Engeland. Het worden allemaal spannende twee weken de komende weken. Tom van Hek, dankjewel. Tot morgen. Hoi. Straks hoort u het laatste nieuws uit Tunesië... waar vandaag een nieuwe regering moet gaan aantreden. Dus even zien wat de laatste ontwikkelingen zijn in het land. Eerst naar Jolanda van der Velden. Hoe is het op de weg? Nog een nou ja, normale ochtendswits, maar er zitten wel een paar uitschieters eh, tussen qua files. Dat is ook op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Knopend Zandzil en de randweg Dordrecht 14 kilometer. Na een aanrijding met vrachtwagens zijn bij randweg Dordrecht twee rijstroken dicht... Verkeer richting Rotterdam kan het beste omrijden via de Haremvlietbrug. Verder ook nog lange file op de A4, Amsterdam-Den Haag staat echt stil. tussen Rudolf Arendsveen en Zoeterhouden over 9 kilometer. Op de N15 maasvlakte Rotterdam, langzaam rijden tussen Rozenburg en de Botlektunnel 6 kilometer. Dat was een aanrijding. Dat was ook een aanrijding op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Ulvenhout en Goorden nog 9 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor acht. Sinds vrijdagmiddag beschikt de NOS via Wikileaks over duizenden Amstberichten van de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Amtsberichten aan Washington. Ze zijn van de afgelopen tien jaar. We berichten aan het begin van het weekend al uitgebreid over de zware druk die Amerikaanse politici en diplomaten zetten op Wouter Bos van de PvdA... om hem te laten instemmen met een derde missie naar Oeruskamp. Dit weekend lazen onze verslaggevers en redacteuren verder... in die duizenden pagina's met diplomatieke post. Een van de lezers is Wilco Boom van de Haagse redactie. Uh, Wilco, goedemorgen. Wat zijn jullie nou de afgelopen uren wijzer geworden? Nou ja, je komt rijp en groen tegen en we zijn nog lang niet klaar... want 8000 pagina's is echt heel erg veel. Maar het is bij tijd en wijle wel echt smul hoor. Wat er bijvoorbeeld uitspringt is dat de mogelijke aanschaf... van de JSF-straaljager door uh, Nederland voor de Amerikanen... een geweldig hoofdpijndossier aan het worden is... De Amerikanen die zien met leden ogen toe hoe de discussie in Den Haag maar voortsleept. En dat achtereenvolgende kabinetten de knoop tot nu toe nog steeds niet definitief hebben door, doorgehakt. Vooral doordat de Partij van de Arbeid tot dusver heeft geweigerd met die aankoop in te stemmen. Hmm. En waarom is het zo smullen? Hoe berichten de Amerikaanse ambassade daar dan over? Nou ja, ze schrijven bijvoorbeeld dat toenmalig staatssecretaris Kees van der Knaap van het CDA en van Defensie eh, tegen diplomaten zou hebben gezegd dat de Partij van de Arbeid gek is en gestoord doet over hmm. de JSF. Oké. Okay. Ja, want het CDA wilde hem wel kopen, de Partij van de Arbeid eh, niet. Nou, en later verklaart minister Eimert van Middelkopen, minister van Defensie in het laatste kabinet Balkenende, tegen de Amerikanen dat de Partij van de Arbeid nog steeds tegen is en dat hij daar eigenlijk zijn ministerschap aan te danken heeft. En hij zegt letterlijk, volgens de Amerikanen, de PvdA wilde dat ministerie niet leiden nu het kabinet straks beslist om de JSF aan te schaffen. Nou ja, van die dingen dus. Ja, en dan waren we al bijna weer vergeten dat in het voorjaar van 2009 het kabinet er bijna overviel, hè, over viel. Over de aanslag van twee JSF-toestellen. Dat was alle hens aan dek van Amerikaanse diplomaten. Ja, hoor, dat kun je wel zeggen. Uh, ze schrijven bijvoorbeeld dat de Partij van de Arbeid en de oppositiepartijen focussen op elk negatief rapport of commentaar van wie dan ook, geloofwaardig of niet. Dat vinden ze dus heel erg. Nou ja, onder druk van die Partij van de Arbeid besluit het kabinet uiteindelijk geen twee, maar slechts één testtoestel te kopen. En volgens de Amerikanen is dat dan een overwinning van de voorstanders. Beide partijen claimen de overwinning, schrijven ze, maar de eerste slag is toch aan de supporters van de JSF. Hmm. En waar we ook wel nieuwsgierig naar zijn is wat de Amerikaanse ambassade schrijft over de opkomst van Geert Wilders in Nederland. Want ik kan me voorstellen dat ze daar uh, interesse in hebben. Ja, daar zijn ze zeer in geïnteresseerd en het baart hen een grote zorgen. Bijna net zoveel als de JSF zou ik zeggen. Afgezien van politici die in de regering zitten en waar ze dus gewoon direct veel mee te maken hebben... krijgt Wilders de meeste aandacht van de Nederlandse politici. In een hele reeks berichten waarin hij voorkomt wordt hij omschreven als nationalistisch, anti-islam en extreem rechts. En ook concluderen de Amerikanen dat Wilders met provocerende uitspraken veel boze reacties losmaakt onder moslims. Veel aandacht hebben ze ook voor, veel, voor Fitna, die film. Dat vergelijken ze met de, de gebeurtenissen rondom de Deense cartoonrellen. En naarmate Wilders populairder wordt, nemen de zorgen toe, merk je uit die amstberichten. Ja, ze hebben dus echt een probleem met hem? Ja, dat klopt. Ze vinden dat de Verenigde Staten weinig goeds te verwachten hebben van de, zoals zij hem dan noemen... ...onorthodoxe parlementariër met de goudkleurige kuif <lacht> En uh, volgens dit bericht, dat is uit 2009... Is, ...is Wilders letterlijk geen vriend van Amerika. En als redenen daarvoor noemen ze dat hij tegen de Nederlandse missies in Afghanistan is... ...dat hij ontwikkelingshulp geldverspilling vindt... Uh, ...dat hij tegen NAVO-missies is buiten het grondgebied van NAVO-landen... ...tegen de meeste initiatieven van de Europese Unie. En wat ze het meest zorgwekkend uh, noemen is dat hij angst en haat uh, voor migranten aanwakkert. Nou, veel over Wilders. Is hij gevleid of uh, beledigd? Nee, uh, beledigd. Hij is echt geïrriteerd. En dat bleek dit weekend bij een reactie uh, tegen de collega's van RTL. Het zegt wat over de lage kwaliteit. Helaas moet ik dat vaststellen van uh, het inzicht van Amerikaanse diplomaten in Nederland. Nou. Was dan Geert Wilders over de berichten van de Amerikaanse ambassade Not Amused. Um, heb je verder nog misschien leuke dingen gezien, gelezen? Ja, ja zeker. Onder het kopje Curiosa. Eh, ambassadeur eh, Sobel eh, deed de normen en waardenpleidooien van eh, premier Balkenende een aantal jaren geleden af als zijn persoonlijke hobbyhorse, Ach. Een stokpaardje. Ja, daar sprak dus niet heel erg veel waardering uit. En we kwamen ook een telefoonnummer tegen van Paleishuis ten Bos, het uh, woonpaleis van koningin Beatrix. Nou, dat nummer hebben we natuurlijk even gebeld en dat werd ook nog opgenomen door een uh, allervriendelijkste mevrouw. Helaas niet door de koningin. Uh, en doorverbonden dat uh, woorden dat met het staatshoofd, dat zat er natuurlijk ook niet in. Maar uh, dat stond gewoon in, in die documenten? Dan ja, dan dat maar. stond in die documenten, mm. ja. ja. En die mevrouw die verwees, uh, hoe kan het ook anders, naar de Rijksvoorlichtingsdienst? Ja, dat zou ik ook <lacht> gedaan hebben, geloof ik. Hé, hey, dankjewel. Op nos.nl kunt u uh, in het dossier de Nederlandse Wikileaks kabels trouwens uh, zelf allerlei kabels lezen. Dat uh, is erg interessant om te doen. Ze staan er integraal op. Wilco Boom was dat van de Haagse redactie. Naam van Marco Robin Visser zijn we nog niet tegengekomen, maar we lezen nog. Uh, hij is nu in Utrecht, bemoeit zich met de studentenacties. Daarvoor wordt vandaag de aftap gegeven. Ik kijk even in het draaiboek hier, 7 uur 30. Zorgen dat de microfoon werkt, zorgen dat de livestream werkt... en dat de kamers goed zijn ingericht. Kunnen we even, eh, technicus? Eh, hallo? Hallo? Hi. Ja, de microfoon, eh, de microfoon <laughs> werkt. Doet het. Willen we naar Den Haag, dan gaan we naar Den Haag. <laughs> Acties uh, beginnen vandaag in uh, Utrecht, Max Patelski, uh, Het actiecentrum is inmiddels ook ingericht. Yes, er zijn zo'n uh, vijf laptops uh, verbonden met het internet inderdaad. En, uh, Wat gaan jullie daarmee doen? Daarmee gaan we dus onder andere we gaan live streamen, we gaan live uh, bloggen, we gaan foto's plaatsen. We gaan uh, aan iedereen laten zien hoe leuk het hier is. En dan hopen we dat ze misschien in die 24 uur nog langskomen of ons uh, online blijven volgen. Ja. En de studiemarathon begint straks hier in deze collegezaal. Ja. Uh, wat gaat er dan gebeuren? Dan komen hier hoogleraar uh, nou, een, een uurtje of. Nou, uh, hier komt in ieder geval Jacqueline Kramer, die gaat open om 9 uur met een college over duurzaam innoveren. En daarnaast is uh, daarvoor afgaan nog Yvonne van Rooyder. En die gaat op een uh, rode knop duwen. En daarmee gaat de timer lopen. En dan gaan we aftellen naar het einde. Yvonne van Rooy is de voorzitter van het bestuur ja, van de universiteit. Ja. Ja, ja, en die steunde ons ook uh, dus in deze actie. En daarom hebben we ook uitgenodigd om uh, op de rode knop die hier uh, heel mooi staat, uh, ja, om daarop te gaan duwen. Daarop. Ja, luisteraars, er staat hier een tafeltje met daarop een soort... Hebben jullie dit zelf in elkaar geflanst? Ja. Het is een soort asbak met een knop erop en ja. een draadje. Mag ik, mag ik, kunnen we wat, wat gebeuren? Nee. Als je erop duwt, ja, nu gebeurt er nog niks. Maar dat gaan we dadelijk... Kijk en... even onder de tafel, want dit draadje, dat is, zit gewoon... Dat, is helemaal, dat zit gewoon met plakband onder ja, de tafel. Soms plakken. moet je een beetje, hè, een beetje met, met, met, de, met de geest spelen. En het, is nep -knop. Ja, het is een nepknop. Precies, ja. Dus we kunnen eindeloos op drukken, gebeurt toch niet? Nou, straks wel. Maar gelukkig is de techniek verder uh, in orde. Zeg jullie beginnen vandaag. Morgen gaat het naar Groningen. Precies. En dan gaan we naar Amsterdam. En daar uh, zullen onder andere bijvoorbeeld uh, Job Cohen spreken en nog andere Kamerleden en uh, ook, ook, ook, ook leraar. Nou heb ik eens even nagedacht aan mijn eigen studententijd. En ik kan me herinneren dat we toen ook heel veel actie gevoerd hebben. Maar als we nou eerlijk. Als ik nou eerlijk terugdenk, dan is er, heeft het nooit zo heel veel opgeleverd. Wat denk je nou dat er nog te doen valt? Wat er nou nog te doen valt. Ja, ik denk dat we in ieder geval op een andere manier dus moeten doen. Dus op een inhoudelijke manier. Dat we het laten zien aan de samenleving. En niet alleen vandaag, maar eigenlijk in alles wat we doen, wat we waard zijn, aan bedrijfsleven laten zien, aan burgers laten zien. Waar, wat onderzoeken we nou eigenlijk? Wat doen we nou eigenlijk op zo'n universiteit of hogeschool? En daarom kies je ook voor deze vorm, in plaats van gewoon een, een actie of een manifestatie in Den Haag. Ja, dus als er geïnteresseerden zijn die eens willen weten wat gebeurt er gebeurt in zo'n collegezaal... dan uh, nodig ik die ook van harte uit om te komen kijken. Ja, ik ben benieuwd. Het ja. begint dus over duurzame energie. En wat hebben we dan nog meer? En dan uh, komt er bijvoorbeeld nog iets over uh, taal en cultuur... en over spraak en over... Dus van uh, alles wat? Ja, economie, nou eigenlijk alle dingen, alfabet en gamma. Het komt allemaal langs. Ja. Voor Ja, Als je wil mag je ook in de slaapzak erbij gaan zitten... want het gaat 24, 24 uur door. 24 uur door en het programma kun je allemaal online vinden. Dus op de website uh, studiemarathon.nl. En dan kun je ook zien van nou, wat vind ik leuk en waar ga ik naartoe. Max Patelski, hartelijk dank. Mark Robin Visser volgt de studenten bij de voorbereidingen voor de acties. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Meteen maar even naar de Telegraaf. Dan zien we het voorpagina een verhaal over uh, islamdeskundige Hans Jansen. die vanwege bedreigingen ondergedoken zit in het buitenland. Twee regisseurs van de Rijksregerie waren afgelopen week bij hem. om een verhoor op te nemen in de zaak van de raadsheer Tom Schalken. U weet wel uh, dat hele verhaal rond het proces van Geert Wilders. De regisseurs keerden afgelopen weekend terug naar Nederland. maar lieten hun dictafoon met erop de gespreksopname in het vliegtuig liggen. Een de dus hier vond het apparaatje en gaf het uh, netjes terug. Het graanhandelsbedrijf Nidera uit Rotterdam... maakt zich volgens justitie in Argentinië... schuldig aan slavernijachtige praktijken. Dat nieuws komt op Volkskrant. Argentijnse inspectie deed op 30 december een inval... op een plantage van het Rotterdamse bedrijf. De ruim 100 seizoensarbeiders zouden volgens de inspectie... werken onder omstandigheden die deden denken aan een concentratiekamp. Zeven mensen werden gearresteerd... en Nidera kreeg een boete van 125.000 euro. Wenders uit Oost-Europa zijn in Nederland uit op het nieuwe goud en dat is koper zeer gewild metaal. Sinds de prijs naar een recordhoogte van 7,50 euro per kilo is gestegen. Door de koperdiefstallen kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Vorige week nog leidde koperdiefstal tot een treinongeluk. Met name ProRail. En ook bouwbedrijven hebben last van koperdieven. In interne stukken van de politie staat dat steeds vaker georganiseerde bendes achter deze diefstallen zitten. En dat meldt het AD. Achtjarige Abiram en zijn moeder mogen in Nederland blijven. Ze worden niet uitgezet omdat Abiram ongeneeslijk ziek is. Geweldig nieuws, twittert het cda Mirjam Sterk en Sharon Dijksman van de PvdA... goed dat minister Leers dit besluit heeft genomen. De oma van Abiram krijgt een visum om haar kleinzoon te bezoeken. Kinderartsen, huisartsen, maatschappelijk werkers en crashpersoneel... moeten een meldplicht krijgen bij verdenkingen van kindermishandeling. Dat willen meerderheid in de Tweede Kamer, schrijft de Telegraaf. Het gebeurt nu nog te vaak dat zorgprofessionals niet aan de bel trekken... als er kinderen met botbreuken of blauwe plekken voorbij komen. Wie in een restaurant een peperdure Japanse biefstuk... van een zogenoemd Wagyu-rund bestelt... heeft een kans van 90% dat het geen puur Wagyu is. Oh. Volgens, ja, moet ik eens nakijken. Volgens de Metro betalen restaurantbezoekers... veel te veel voor de nep op hun bord. Een echt Wagyu is alleen... Als zowel vader als moeder volbloed Wagyu-runderen zijn. Boeren willen dat de naam Wagyu beschermd wordt. Hoe vaak heb ik nou Wagyu? Best vaak. Ja. ja, maar je doet wel goed hoor. Een speciale crisisteam voor de nasleep van de gifbrand in Moordijk. wordt de komende tijd versterkt met twintig extra medewerkers. dat meldt de regionale krant B en De Stem. Ze zijn onder meer afkomstig van het COT. het Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement. Volgens burgemeester Van der Velde van Breda. die de zaken rond de brand coördineert. zal dat crisisteam nog lang werk hebben. Het acute gevaar is geweken, maar er zijn nog heel wat vragen onbeantwoord. De automatische leeftijdontslag moet worden afgeschaft... bij invoering van een nieuw pensioenstelsel. Die eis is onderdeel van de slotonderhandelingen van de vakbeweging... over de grootste pensioenhervorming ooit. Bij een automatisch ontslag kan de werkgever kosteloos af van zijn werknemer... zodra die de AOW-leeftijd van 65 jaar bereikt. Voor werkgevers is afschaffing een gevoelige kwestie... zo melden bronnen aan het Financiële Dagblad. En tot slot nog even naar Peking. De autoriteiten in deze Chinese hoofdstad willen enorme tunnels bouwen. Namelijk in een poging de druk op het vrijwel voortdurend dichtgeslipte wegennet te verlichten. staat in de staatskrant China Daily. Peking heeft strenge maatregelen getroffen om de razendsnelle groei van het autoverkeer eh, enigszins halt toe te roepen. En Dat hebben ze bedacht. In bepaalde delen van de stad mogen op drukke momenten, afhankelijk van de dag, alleen auto's met een even of oneven nummerbord komen. Na 8 uur in het Radio 1-journaal hoort u meer over scheefwonen. Mensen met een te hoog inkomen die in een te goedkope huurwoning wonen. Het kabinet wil daarvan af. Gaat maatregelen nemen. U hoort ook van de schippersproblemen bij de Lorelei op de Rijn. En we doen niets aan de Wagyu-biefstuk. De dader werd veroordeeld tot het betalen van 21.000 euro schadevergoeding. Hoeveel daarvan heeft u al op uw rekening gezien? Tussen de anderhalf en 2.000 euro. Nu is het zo, na 1 januari. krijg je als slachtoffer dat geld uitgekeerd door de overheid. En dan gaat de overheid wel eens kijken of die dat nog op een verdachte kan verhalen. Nou, voor sommige slachtoffers is dat toch heel prettig. Strafpleiters, topadvocaten en justitie over de grote en kleine criminaliteit. Vanmiddag tussen half vier en half vijf in Villa VP.